Drie uur, onderduift Nederwit met het NOS-journaal. De gemeente Roermond is bezorgd om de zendmast die daar staat. Die is van hetzelfde type als de mast in Smilde, die gisteren deels instortte na een brand. Daarbij raakte niemand gewond, mede doordat de mast in Smilde in een open veld staat. De mast in Roermond staat midden in een woonwijk. Het gemeentebestuur heeft daarom contact opgenomen met de eigenaar van de zendmast, met de vraag of een situatie als in Smilde zich ook in Roermond kan voordoen. Een Duitse stichting die premier Poetin een belangrijke prijs wilde geven, heeft dat besluit naar massale kritiek teruggedraaid. Poetin zou worden onderscheiden met de Quadriga-prijs voor zijn bijdrage aan de Duits-Russische betrekkingen. Na de bekendmaking volgde een golf van kritiek. Veel critici noemen de Russische premier ondemocratisch en vinden dat onder zijn leiding de mensenrechten worden geschonden. De vroegere president van Tsjechië en oud winnaar Václav Havel dreigde zijn onderscheiding terug te geven. Het bestuur van de Quadriga-prijs besloot erop het besluit terug te draaien... en de prijs dit jaar helemaal niet uit te reiken. Bij het wereldkampioenschap Voetbal voor Vrouwen... zijn vijf speelsters uit Noord-Korea op doping betrapt. De FIFA had begin juni al twee Noord-Koreaanse speelsters geschorst... vanwege dopinggebruik. En daarna heeft de voetbalbond de hele ploeg laten testen. Volgens sommige berichten hadden de speelsters de steroïden per ongeluk binnengekregen... door een behandeling met Chinese kruiden en klieren van muskusratten. Het vrouwenteam van Noord-Korea kwam op het WK in Duitsland niet verder dan de eerste ronde. De laatste keer dat op een WK-toernooi een speler op doping werd betrapt, was in 1994. Toen was het Diego Maradona. Dan het weer, bewolkt en van tijd tot tijd regen. Temperatuur 19 graden aan zee en 24 graden in Limburg. Morgen weinig verandering, maar in de middag iets meer zon. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan vier korte files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden, 3 kilometer. De andere kant op ook een file van 3 kilometer door een aanrijding. De weg is inmiddels wel weer vrij. Bij Rotterdam wordt gewerkt op de A20 van Hoek van Holland naar Gouden. En dat levert 2 kilometer file op bij Rotterdam-Krooswijk. En op de A22 van Velsen naar Beverwijk, 2 kilometer bij Beverwijk. Er is aan een ongeluk gebeurd en daardoor is de rechterrijstrook dicht.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 Bij Radio Tour de France, dit is het tweede uur. We volgen de veertiende etappe. Een hele zware etappe. De Col de la Trappe hebben ze achter de rug, de renners. Maar ze zijn alweer met de volgende beklimming bezig. En dat is volgens mij een hele verneinige, de Col d'Agnès. Gio. Ja, het is een hele vervelende hoor, die Col Danier. want uh, die loopt lang door, hij is 10 kilometer lang, gemiddeld 8,2 procent. Zo heb je ze niet vaak hoor, zo stijl. En als je dan kijkt naar het begin, begint hij de eerste kilometer 8,5 procent, dan 9,9 procent, dan 9,3, 8,1, 8,4. Nou, zo gaat het maar door, alleen even de laatste twee kilometer voor de laatste kilometer van de klim, dus kilometer 3 en kilometer 2, dan zakt het even af naar 6,5 procent. Maar ja, dan heb je het nog over een stevige klim. Het is gewoon een hele lastige klim. En de renners die gaan na 1570 meter in het prachtige Pyreneeëland. Waar trouwens wel de bewolking zo langzamerhand komt binnendrijven. En dan uh, ben ik toch benieuwd wat er straks in de loop van de middag gaat uh, gebeuren. We hadden drie koplopers, die hebben we nu ook weer. Maar uh, ze hebben wel even stuivertje gewisseld. Want uh, Christophe Ribland heeft uh, aangesloten de winnaar van de etappe... van voor jaar naar domaine En David Miller, die lijkt op dit moment te moeten lossen uit dat uh, trio. Zodat we op dit moment Riblon, Casar en El Fares op kop hebben. En die Gregorio, de man van Astana, een Fransman is het, die is in de achtervolging gegaan. Want hij is weggesprongen uit de groep met uh, achtervolgers. De groep dus waarin Bauco Mollema, Luis Leon Sanchez en Marco Marcato nog steeds zitten. Laat dat nou maar de renners zijn waarop we ons concentreren in die grote groep. En ook Sylvain Chavanel is de natuurlijk een renner met een erelijst om u tegen te zeggen. Vorig jaar dus groots in de Tour de France. In het peloton daar gaat het tempo ook omhoog. Dan zijn het de mannen dus van Slek en Co. die daar het tempo opvoeren. En dat is een beetje hetzelfde beeld als eergisteren in die etappe naar Luce Ardident. Toen zag je met name Jens Vogt verschrikkelijk hard sleuren op kop. Dat was de diesel. En ik denk dat dat flink wat slachtoffers gaat kosten daar in dat peloton. Die zijn inmiddels wel even bezig aan de afdaling, de afdaling van de Col de la Trap... voordat ze gaan beginnen aan de Col d'Agnès, die Col van de eerste categorie. Twee mannen moesten lossen in de slotfase van de Col de la Trap uit het uh, peloton. We hadden Husshoff, Charlingi, Cavendish en Roy al gemeld. Maar ook Björn Leukemans en Nicky Terfstra zagen we er afwaaien in die beklimming. Nu zien we weer dat er een man probeert toe te springen naar uh, die Gregorio. Dat is een man dus uit die achtervolgende groep. Sebastien, jij zit daar op de motor achter. Heb jij daar zicht op? Ja, dat is Silin. Uh, Silin. Egor Silin van uh, Katusha Die uh, uh, probeert daar naartoe te rijden. En er wordt uh, meer gedemareerd uit die achtervolgende groep. En dat heeft uh, ook zijn slachtoffers. Want nu zit is het uh, Isa Gieren van Euskaltel. Die probeert ook om uh, weg te rijden. En slachtoffers daardoor onder andere Delage. En Fischot. De twee renners van de uh, FDG. Die nog over waren hier omdat Kazan nu voorin zit. Rui Costa heeft het moeilijk. Rijdt uh, vlak voor ons. Maar heeft het moeilijk. Terwijl die die er net ook nog even in de contra-attack was. Daarvoor rijdt dan Ruben Perez was al eerder gelost... maar in de afdaling van de Cordela-trap kwam die terug. En en dat is eventjes belangrijker ook uit Nederlands hoogpunt... de twee Rabo-renners moeten langzaam maar zeker... dat groepje met achtervolgers laten gaan, zo te zien. Want volgens mij zie ik, zie ik zowel Luis Leon Sanchez... als Bouke Mollema daar helemaal achterin rijden. Inderdaad, met zijn tweeën naast elkaar zo'n beetje. Mollema met het shut helemaal open... Sanchez die zit daar dan schuin achter. En ook zij hebben het dus op deze moment moeilijk in die eerste kilometers van die Agnes. Op dat steile stuk een verneinige klim. En inderdaad, zij moeten hun voormalige medevluchters ook laten gaan. Marcato zit voor hen. Dus de drie mensen die voor een beetje Nederlands tintje zorgen, hebben het nu moeilijk in de eerste kilometers. Mollema roept om zijn ploegleider. Sanchez zit daarvoor. Daarvoor zit Marcato. En kijk ik dan verder naar voren, zie ik een klein plukje met Gerdeman en voor. Die achtervolgende groep van 17 slaat helemaal uit elkaar. En dat gebeurt dus allemaal op zo'n anderhalve minuut van de koplopers... in deze prachtige Pyreneeën-etappe. Ici Radio Tour de France... Ja.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 I'm much too fast to take that test. To Ch -ch -ch -ch -ch change Turn and face the strain. To change You wanna be a richer man? Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on and stay, try to change their worlds, are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through Change Turn and face the strange ch ch, -ch, -ch, -changes. ch, -ch, -changes. ch, -ch -changes. Don't tell them to go up uh, on of events 30 jaar oud alweer. Deze plaat, Changes, van David Bowie. La chronique du Tour. Jean-Paul van Poppel behaalde in de jaren 80 en 90 vele mooie overwinningen in de Tour. Van ritzegers tot de groene trui. In de bergen was het altijd zaak voor de knechten om de sprinter op tijd binnen te krijgen. En dat zorgde voor een opmerkelijke opdracht aan het adres van meesterknecht Gert Jacobs. In de Tour van 1988. Ja, mijn uh, ploegleider Jan Raas die wilde Van Poppel natuurlijk uh, in koers houden. En dan moet je natuurlijk uh, op tijd binnen zijn. Nou, Wij waren niet van die, uh, van die klimmers. hadden wij uh, veel moeite mee. En we krijgen een, een legendarische rit naar de Alpe d'Huez. En uh, voordat je de Alpe d'Huez West opmoet heb je Col uh, de Clandon. Daar word je al niet zo vrolijk van, want er staat een bordje onderaan uh, 25. En er staat er onder KM. Nou, dat is internationale taal. Dat betekent 25 kilometer trappen voordat je boven op die berg bent. En we rijden met een groepje van een man of uh, 30. We zijn halverwege die Col de En Jan Raas komt naast mij, getuterd. En die roept tegen mij en Gerrit Zolleveld de legendarische woorden... terugfietsen. Ik denk terugfietsen. Ik, uh, ik begreep het niet goed, jong. Ik keek, uh, ik keek nog even naar Raas. Ik keek nog even naar Zolleveld. Maar ik denk, ik doe net of ik hem niet hoor. Want uh, ik rijd je met een harslag van 180. En ik ben blij dat ik kan volgen. En dan terugfiets had ik helemaal niet gedacht. Dus uh, oogklep op en gewoon verder trappen. Nou, dat duurde vijf seconden. Ik kwam Raas er weer naast getutet en hij roept tegen mij lelijke lamzak. Ik denk, nou, het is menens. Ik zeg, Jan, wat is er aan de hand? Hij zegt, uh, zie jij Van Poppel? Ik zeg, die rijdt toch achter mij? Ja, zeggen, die rijdt achter jou, maar die rijdt een kilometer achter jou. Hij zegt, die moet je ophalen. En als die vanavond niet op tijd binnen is, kun je de koffers pakken en dan flikken maar op naar huis. Nou, jongen, Zolleveld in een kilometer naar beneden, maar een kilometer naar beneden, rij een minuut over, maar een kilometer terug, ja, daarbij vijf, zes minuten achter. We komen bij Van Poppel en Van Poppel zegt tegen ons, wat komen jullie doen? Ik, uh, ik, ja, waar kom je doen? Ik zeg, uh, we komen jou ophalen. Ja, jongens, zo goed en zo kwaad als het ging, uh, we fietsen weer verder... en uh, er kwamen toch uh, goede krachten in ons uh, naar boven. En uh, ik zeg tegen Jean-Paul en uh, Gerrit, ik zeg, jongen, als wij uh, dadelijk boven zijn... dan moeten we zorgen dat we de auto's weer in zicht hebben van de laatste groep. Dan rijden we hard naar beneden en uh, dan zijn we er misschien bij, hè, hebben we gedaan. En beneden, die de klantoon, waren we er ook bij. We vinden ze op tijd... En uh, allemaal goed geregeld. En s'avonds, ik zit uh, in de eetzaal en Raas komt eraan. Ik denk, nou, die gaat zeggen tegen mij en Zolleveld... jongens, goed werk geleverd. Nee, maar het verhaal werd heel anders. Dus ik moest bij Jan op Matje komen en hij zegt van... Uh, jongen. hij zegt, als ik jou een opdracht meegeef... hij zegt, uh, dan moet je niet met mij in discussie gaan. Dan moet je die opdracht gewoon uitvoeren. En verder moet je gewoon je bek houden en doen wat ik zeg. Ik zeg, Jan, uh, het is wel goed. Nou heb ik van de week toevallig een gesprek gehad. Nou schijnt dat het ook nog helemaal niet mag, terugfietsen. Je mag helemaal niet terugfietsen schijnen, dat is een reglement. Dus voor hetzelfde geld hadden ze ons kunnen disqualificeren. Ja, dat is gelukkig niet gebeurd, maar uh, ja, we moesten wel een stuk naar beneden. En het was voor de meeste mensen, die keken er enorm raar tegenaan. Ja, dat, dat, datzelfde gevoel laat ik namelijk ook. Griolippen op de koldanje en het is echt stijl hè. Ieder voor zich en God voor, voor, voor ons allen. Dat is een beetje de stijl hier op de beklimming van de Col yes, De Col van de eerste categorie. Want het ding is echt verschrikkelijk lastig. En je ziet het ook aan David Miller. Hij maakte deel uit van de kopgroep. En wordt nu voorbijgereden door een rus van Katusha. Ego Silin. Die echt als een ja, speer langzaam heen rijdt op weg naar de koplopers. Want we hebben drie koplopers op dit moment. Riblon, Kazar en El Fares. Dan op vijf. 45 seconden rijdt Silin. Die laat Miller dus staan. En daarachter daar hebben we dan een groep met Jens Voort, met Izak met Di Gregorio, met Zandio en met Charteau. Mannen die daar nog in de achtervolging zitten... waarvan we geen idee hebben wat nou precies hun achterstand is. Omdat ja, de jury kan niet al die tijdverschillen meten natuurlijk. De peloton rijdt in ieder geval op 7 minuten en 41 seconden. En daar zie je toch wel dat het steeds verder gaat uitdunnen. Natuurlijk, de gele trui zit er nog bij... Laurens ten Dam daar nog zitten. Uh, Robert Geesink zat er nog bij. Johnny Hogeland zat uh, zojuist nog lekker voorin. Daar uh, zie je hem uh, ook inderdaad aan de rechterkant van de weg meerijden. Stuart O'Grady maakt het tempo voor de ploeg van de Schlekjes. Maar je ziet steeds meer mannen afhaken. Rogas, de Spaanse kampioen, zie ik eraf gaan. Goeie sprinter, goede klimmer ook. Verder zag ik Liebe Westra zojuist uh, lossen. En zo gaat de een naar de ander eraf. En houden we straks een select gezelschap over uh, in de Achtervolging in dat uh, peloton dus. Maar wat belangrijk is, achter die eerste achtervolgers... op de drie koplopers, op Rivlon, Casar en El Fares... daar rijden ook nog steeds een Nederlander. Mauke Mollema in het gezelschap van uh, zijn ploeggenoot... Luis Leon Sanchez... En Marco Marcato. En wij passeren, passeren net iemand van de jury met de stopwatch in zijn hand. Dus ik hoop dat ze nu dadelijk uh, inderdaad ook het verschil gaan uh, doorgeven. Uh, tussen uh, in ieder geval de koploper en dit drietal. Maar Mollema Sanchez en Marco Marcato zien in ieder geval wel de ploegleiderswagens. Die uh, achter dat groepje met Remy Di Gregorio onder meer uh, rijden. En nu hoor ik 1 minuut 30. Ja, 1 minuut 30. 1 minuut 30 is het uh, verschil. Tussen de koploper in de etappe en het groepje met Bouke Mollema... Luis Leon Sanchez en Marco Marcato. Zij zitten dus op 1 minuut 30 achter de kopgroep... op deze heel lastige Col Danjes... waar het weer wat bewolkter begint te worden. Mollema met dat shirt wagen wij het open nog altijd aan de leiding van dit drietal. Hij leidt eigenlijk de dans. Hij bepaalt het tempo op een lichte versnellingtje. Iets lichter dan zijn ploegenoot Luis Leon Sanchez... die daar schuin rechts achter zit. Ritwinnaar al natuurlijk in deze Tour de France. En daarachter moet Marcato alle zeilen bijzetten om uh, erbij te blijven. Gooit zijn bidon even weg, maar die heeft hij net een minuutje geleden zo'n beetje gehad van Michel Cornelis. Dus, dus dan weet je het wel. Krijgt weer een nieuwe bidon. Altijd even een lekker moment, want dan kun je eventjes aan die auto hangen. Er is ook geen jury in de buurt bij dit drietal dat is dus op 1 minuut en 30 rijdt van de kop. De strekkende Luis Leon Sanchez. Het kan nog wel. Als ze een beetje door weten te rijden En het tempo erin houden, Gio, kunnen deze drie nog terugkeren bij die achter ja, dat zou eventueel nog wel kunnen, maar uh, we zien wel in het peloton, ik zei net, Johnny Hogeland die zo mooi mee voorop reed. Nou, dat heeft hij moeten bekopen, want uh, hij rijdt nu achter het peloton. Hij heeft moeten lossen in gezelschap van Juan Antonio Fletcher. De twee mannen die bij het incident met de auto van de Franse televisie betrokken waren. Hoogeland in het prikkeldraad, Fletcher hard tegen het asfalt. Twee helden eigenlijk hier in Frankrijk, maar ze moeten nu allebei lossen uit het peloton. Ik zei het al, de een naar de ander gaat eraf. Het wordt een slijtageslag. Op FM, Korte Golf, Satelliet en Internet. Radio Tour de France. Something's happening.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 Ook lief hoor, Waylon met Happy Song. Ja, hoe is het met het slagveld op de Col d'Agnès? Sebastian Timmerman, Gio Lippens. Nou, het slagveld is uh, behoorlijk groot hoor, want uh, ik meld u al, al die lossers daar in het peloton. Terwijl nu ook Ryder Hesedal, uh, de Canadees, uit uh, de Garmin-ploeg om zijn ploegleider vraagt. En ik, Robert Geesing, toch ook verdacht ver achteraan in uh, dat peloton zie zitten... dan uh, denk ik inderdaad dat het weer een uh, enorm slagveld gaat worden vandaag. En dat ze toch al beginnen op de ene laatste call van de dag. Want dat colletje van de derde categorie wat er nog tussen zit... ja dat nemen we maar niet al te serieus. Dat is heel even in de afdaling van die call dan yes, is het weer eventjes een uh, pipje omhoog... waar uh, dan de renners even tegenop moeten. En dan de hele lange afdaling in de richting van Tarascon... voordat we aan plateau erbij beginnen. Robert ik nog steeds uh, in het laatste deel van het uh... Peloton vooraan hebben we een samensmelting gekregen. Hebben we een samensmelting gekregen van de kopgroepen die we hadden. En de achtervolgende groep, Jens Voigt zit erbij. Itzagiren van Euskaltel, Diego Gregorio Riblan, Zandio Cazar, Elfares Charteau. de bolletjestruiwinnaar van vorig jaar. En Cilin, die rust van Katusha. Die hebben een voorsprong van 31 seconden op Gerdeman en Chavanel. Die zijn in de achtervolging. Het peloton zit op 7 minuten en 18. Seconde. Het peloton dus, waar het tempo wordt gemaakt door de mannen van Slek, En waar we nu kijken, weer naar Joost Postema die eraf moet. Joost Postema dus, die heeft zijn werk gedaan in het eerste gedeelte van die beklimming van de Agnes. Maar dan hebben we nog steeds die groep, die achtervolgende groep met Bouke Mollema. Hoe ver zijn die? Die zitten op 1 minuut en 30 seconden achter de koplopers. En dat was op 5 kilometer onder de top van die, die Col Danes. 1 minuut en 30 seconden. Dus dat blijft een beetje stabiel. Al valt het tempo nu wel een beetje stil. Luis Leon Sanchez, die de rol even als piloot heeft overgenomen. Mollema zit daar achter. En Marco Marcato zit onafgebroken in het derde wiel. Die moet knokken om daarbij te blijven bij die twee Rabobankrenners. Maar het verschil... dat wordt ietsje ietsje groter. Ze hebben heel lang zeg maar de laatste ploegleider, ploegleiderswagens van de, de groep hiervoor in het vizier gehad. Maar als ik een beetje dat als, als kenmerk neem, dan zie ik wel dat het verschil met die auto's langzaam maar zeker ietsje groter wordt in deze laatste kilometers van de beklimming van deze Col Danjes Moeten ze proberen om toch niet het verschil al te groot te laten worden. En wie weet wat er dan nog kan in die twee delen van die afdaling die dan volgt op weg naar de voet van het plateau De en mee aan de andere. Kant. Als je eraf moet op die Col Koldanes, dan is dat natuurlijk ook geen goed teken voor Luis Leon Sanchez, die is naar boven kijkt en dan ziet hij nog steeds die ploegleiderswagens rijden. Bouke Mollema uit het zadel neemt het commando weer over en Mercato dus in derde wiel. En dan Gio. Vooraan, daar hadden we negen man, daar komen er nog twee bij. Linus Gerderman, de Duitser, won ooit een prachtige etappe in de Alpen naar Le Grand Bornon. En Sylvain Chavanel, de man van de twee etappenzegers van vorig jaar, die komen er nu toch echt aan, hoor. En die gaan aansluiten de dus krijgen we zometeen 11 man op kop. En 13 man in de achtervolging. Toch wel interessant wat daar allemaal gebeurt. Twee groepen die elkaar dan redelijk in evenwicht kunnen houden. Ik kijk weer naar het peloton. Zag Laurens ten Dam daar goed voor aan zitten. Robert Geesing die dan toch een beetje opschuift. Wie weet, misschien komt hij er weer doorheen. En we zagen zojuist ook een mannetje van van Leij. Maar nou, toch wat achteraan in dat peloton rijden. Dat is Thomas de Gent hard in de eerste toerweek. In de, de etappe naar Luz Ardiden uh, herstelde hij. Wat was hij goed. Dan zat hij zelfs in de eerste groep. Maar uh, hij heeft toch nu in ieder geval weer wat problemen. En rijden aan de achterkant van dat peloton. Het tempo. Wordt strak gehouden door Stuart O'Grady. En Stuart O'Grady is een meesterknecht van de broertjeslek. Dan weten we voldoende. Peloton nog op 5 kilometer van de top. 7 minuten en 5 seconden achter de kopgroep. gaan wij naar het nieuws met Matt Bianco en Jajer. Yeah yeah. Radio 1, het NOS-journaal. De gemeente Roermond maakt zich grote zorgen over de zendmast die daar staat. Die is van hetzelfde type als de mast in Hogersmilde die gisteren omknakte. Niemand raakte gewond mede doordat die mast in een open veld staat. Maar de zendmast in Roermond staat midden in een woonwijk. De uitreiking van de prestigieuze Duitse Quadrika-prijs aan de Russische premier Poetin gaat niet door. Het bestuur van de prijs heeft dat besloten na vele kritiek op de toekenning. Poetin is ondemocratisch, is een van de verwijten. De Quadrika-prijs is bedoeld voor mensen die zich inzetten voor de Duits-Russische betrekkingen. En bij het WK Voetbal voor Vrouwen in Duitsland zijn vijf speelsters uit Noord-Korea betrapt op doping. Het is voor het eerst sinds de schorsing van Diego Maradona in 1994 dat er op een WK doping wordt geconstateerd. Het Noord-Koreaanse vrouwenteam kwam in Duitsland overigens niet verder dan de eerste ronde. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Ja, ze zijn bijna op de top van de coldania. Daniel Heb jij eigenlijk de beste Nederlander in het algemeen klassement? Robbie Ruig, heb je die gezien? die heb ik nog niet gezien eerlijk gezegd, uh, want we krijgen wel beelden van het peloton. We kijken nu bijvoorbeeld naar Philippe Gilbert. We zien daar Ben Swift, uh, sprinter uit de Skyploeg. die zich nog knap handhaaft in dat peloton. Maar uh, de camera heeft ons nog geen uh, blik gegund op uh, Rob Ruig. Dus ik ben erg benieuwd of hij daar nog gewoon in die kopgroep zit. De man met het nummer 208 van Vincenzo Lié. Let u even mee op meer uh, ogen zien uh, of uh, ja meerdere ogen zien. In ieder geval meer dan uh, twee ogen. Maar we hebben wel een kopgroep op dit moment van uh, 11 man. Nicky Seurgensen moet er trouwens nu ook af. Dat is de Deense kampioen. Ploeggenoot van Alberto Contador. En die moet nu lossen bij peloton. 11 man aan de leiding. Gerdeman, Vogt, Izagire, Di Gregorio, Riblon, Zandio, Chavanel, Cazar, El Charto en Silin. Dat zijn de 11 koplopers. En dan hebben we 13 achtervolgers op die... Moet ik eerlijk zeggen, prachtige beklimming van die Col d'Agnès. Het is zo'n klassieke Col. Haarspeldbocht na haarspeldbocht. Je komt lekker in je ritme. Even staan in die binnenbochten. En dan weer even aanzetten. En dan weer gaan zitten. En op die manier gewoon telkens van bocht naar bocht springen. Het is een beetje zoals je dat op Alpe d'Huez ook hebt. Ik zie trouwens problemen bij Philippe Gilbert Die helemaal de binnenbocht moet nemen. En dan toch echt ook inderdaad uit dat zadel moet komen. En heel langzaam maar zeker dat Peloton bij hem weg ziet rijden. Philippe Gilbert, dus de Belgische kampioen, de man met het oorringetje... die in ieder geval weet dat, ja, dat dit in ieder geval niet zijn dag zal worden. We kijken weer naar het peloton, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar die groep met Bouke Mollema. Want die reed op anderhalve minuut van de koplopers. Hebben ze dat nog steeds, Bas? Ja, dat, ik denk dat het meer is geworden, maar uh, we hebben er even niets over gehoord... Op het officiële Tourkanaal. En uh, ja, we zoeken eigenlijk een puntje. Waar we straks eventjes met de eigen uh, huistuin en keukenstopwatch het verschil kunnen gaan uh, opmeten. Dus Guido, als je iets ziet van de kopgroep. roep het vooral. Druk ik de stopwatch in. En dan kunnen we kijken of het verschil uh, groter is geworden. dan die anderhalve minuut. Maar ik denk het haast wel. Dat groepje is ook groter geworden. Ze hebben David Miller hebben ze opgepikt. Ze hebben Quinziato opgepikt. En van achteren. en dat is dan weer een wat minder goed teken. zijn uh, Ruben Perez en Rui Costa teruggekeerd in dit groepje. Dus het groepje is wat groter geworden. Dat betekent niet dat ze ook meer hulp hebben gekregen... Zeg maar, bij het bepalen van het tempo. Dat is alleen Marcato die dat is gaan doen. Sterker nog, Marcato, die er straks nog op hangen en weer gemeen bleef... die rijdt nu heel langzaam, maar zeker weg uit dit groepje. En dat is ook geen goed teken voor Bauke Mollema en Luis Leon Sanchez. Dus kan het niet anders dat in de laatste kilometers van deze Col d'Agnès het verschil alleen maar groter is geworden naar de kop toe en naar die achtervolgende groep toe. Mooie call inderdaad. Ze zitten nu weer op een steiler stuk. nadat ze net even een wat vlakker gedeelte hadden. Daar kon het tempo weer even omhoog. Maar dat Marcato nu wegrijdt bij Mollema en Luis Leon Sanchez is dus geen goed teken in ieder geval voor de enige Nederlander. Nog een beetje in de spits van de koers van vandaag voor Bouke Mollema. De laatste kilometers we zien in de vette de, camper, de campers langs de kant van de weg en die wijzen ons als het de weg naar de top van deze Col die top straks op 1570 meter hoog. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 37. Avec ma de 100, Met mijn geval, de, metek, de Juif de Patre grec en mes cheveux 80.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 Nummer 37 in de Tour Top 100. Georges Moustaki was dat met Le Métec. Ja, nog een paar honderd meter. Hè? Dan zijn de koplopers op de top van de Col Wie gaat naar de punten pakken? Ze zullen er blij mee zijn, uh, Dione, want uh, de koplopers uh, vinden dit geen fijn colletje hoor. Dat kun je zien. Charteau uh, lijkt me de man die uh, gaat voor de punten. Want hij uh, begint uh, te sprinten, krijgt meteen Sandy Kazar in het wiel. Sylvain Chavanel, daar dan weer achter. Charteau, hè, dat is de man waardoor de toerorganisatie besloten heeft om uh, de puntentelling voor de bolletjestrui anders te doen. Want men vond dat met al die colletjes van derde, vierde categorie waar zoveel punten te halen waren, dat uh, uiteindelijk geen echte klimmer de bolletjestrui. ...in Parijs droeg. Chateau de winnaar vorig jaar van de bolletjesdrui. En nu wordt hij toch geflikt hoor, door Sylvain Chavanel. En Sebast vroeg om een top. Die krijgt hij nu top ze was, want ze zijn bovenop de top van de Col d'Agnès. Yes. Het is Chavanel voor Chateau. Maar nog even dat verhaal van Chateau afmaken. Hij won dus vorig jaar. Die bolletjestrui Er was veel kritiek op, want het was geen echte klimmen. Dat kon er eigenlijk niet. En vandaar dat men een nieuwe puntenindeling heeft gemaakt van de Cols. Maar het grappige is, we hebben dat laatst eens een keer laten berekenen, herberekenen. Als de nieuwe puntentelling vorig jaar van kracht was geweest, had Chateau gewoon de bolletjestrui gewonnen. Dus uh, niemand moet klagen. Hij kan klimmen dat heeft hij al uh, meerdere keren laten zien, ook dit jaar weer in uh, andere koersen. Dat hij goed bergop kan rijden, die Anthony Charteau. Die hier dus gewoon geklopt wordt door Sylvain Chavanel. De kopgroep begonnen aan de afdaling. Betekent dat de achtervolgende groep nog steeds in de klim zit met Bauke Mollema. Ja, maar die zijn wel bijna op de top. En uh, dankzij jouw top, dat vond ik top... loopt mijn stopwatch op dit moment uh, 51 seconden. En het is uh, Luis Leon Sanchez die nu de top passeert. En dan uh, staat mijn stopwatch stil op 58 seconden. Dus hebben ze het gaatje toch weer behoorlijk uh, wat dichter gereden. En zou het mooi zijn als ze die resterende 58 seconden... kunnen dichtrijden in dat uh, kleine stukje afdaling. Want dat is het natuurlijk wel van die Col Danies. Ik kijk even naar de linkerkant en dan zie ik daar... In de verte inderdaad de kopgroep rijden. Want het is duidelijk te kennen aan de rode wagen van de tourbaas Christian Prudhomme. Met dat zwaailicht op zijn dak. Die zoekt altijd de koplopers op. En dan zie ik allemaal plukjes met renners. En voor ons dus dat groepje met Bauke Mollema. Met Luis Leon Sanchez. Met David Miller. Met Rui Costa. En met uh, Quinziato die even lek reed. Maar het was sportief van uh, Michel Cornelissen. De ploegleider van Vacansoleil, Die met uh, zeg maar dezelfde groep zoals dat dan heet aan materiaal op de fiets dat hij een nieuw achterwiel gaf aan uh, Quinn Gato van BMC. Deze ren is dus ook begonnen aan de afdaling van de Darnies... op uh, dus uh, die uh, kleine minuut, wat was het, 58 seconden om precies te zijn... van de koplopers. Je vraagt of ik zin heb in een sigaret, het is twee uur s'nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad, waar niemand ons hoort... waar niemand ons kent en niemand ons stoort op de voet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 So we're making it last, oh baby What else would have to then I hold you close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 This is a night Like your favorite song Makes you feel so good I feel so good And this oh is my music night I will remember Until my time is blue Because I got to spend this night With you Oh la la Because I got to spend this night With you Alright Because I got to spend this night De baseballs en Guus Meeuwens. This is a night. Ja, Gio al enig zicht op uh, Rob. Ja, Waar Rob, is Rob? Op zoek naar Rob en we hebben hem gevonden hoor in het peloton, in het eerste peloton. Dus hij zit nog gewoon bij alle klassementstoppers. Rob Ruig, het kleine mannetje uit Valkenburg. Klein zeg ik met het allergrootste respect, want op zijn 24-jarige leeftijd is hij bezig aan een prima toerdebuut op Luz -Adi -Den. Ja, oké, okay, Dan miste hij dan net de slag. Hij was verschrikkelijk kwaad omdat hij geen bidon kreeg van een van zijn ploeggenoten. Althans, hij had erop gerekend dat de ploeggenoten zich zouden laten afzakken om bidons voor hem te halen. Hij verloor kostbare tijd met het zelf halen van een bidon. En die tijd ja, die moest hij goed maken in de beklimming van Luce Ardiden. Waardoor hij tekort kwam. Maar Rob Ruig zit gewoon voor in het peloton. Vlak achter dat hele blok van de Leopar-ploeg, De ploeg van de broertjes Schlek. Rob Ruig die daar keurig verscholen zit. Ja, je ziet hem niet altijd even gemakkelijk. Omdat hij vrij klein is. En zich nogal makkelijk kan verschuilen achter de grote lijven van zijn collega's. Hij heeft nog een ploeggenoot erbij ook. Die zit aan de achterkant van het peloton al de hele tijd. In de hele beklimming van de Col yes, was dat zo. Thomas de Gent aan het elastiek. Maar lossen, lossen deed hij niet. Laurens Stendam heb ik ook gezien. Oh, daar een valpartij. Een valpartij. Daarachter in de hoek uh, zien we iemand uh, vallen. En ik zag iets oranjes. Het zal toch niet waar wezen. Hè? Maar er is een valpartij daar uh, in het peloton. Ik ben benieuwd wie daar uh, gevallen is. Dat zag er echt heel stom uit. Het was iemand uh, die de berm inreed. Niet eens in een bocht. En toen zag je hem uh, voorover klappen. Jawel hoor. Het is uh, Laurens Stendam. Dam. Hoe is het mogelijk op die plek. En hij voelt aan zijn gezicht, Laurens Tendam. Het schijnt, ja dat ziet er niet goed uit hoor. Hij is hard gevallen. Hij is op zijn gezicht gevallen, Laurens Tendam. Op zijn elleboog gevallen. En dit lijkt me toch einde verhaal van Laurens Tendam in deze Tour. Hoor. De Tourarts erbij. Ja dat ziet er gewoon niet goed uit. Hij zit rechtop hoor. Laten we de mensen thuis in ieder geval geruststellen wat dat betreft. Hij is niet buiten bewustzijn. Hij probeert zelf zijn helm af te doen. Hij zit gewoon overeind. Maar je zag het in het hoekje gebeuren. Een renner die over de kop ging in die afdaling. Of een voorwieltje aangetikt. Of met zijn wielen in de berm gekomen. Ja, dan hoef je maar een steen te raken. Een rotsblokje. En dan lig je Laurens Stendam gevallen. Niet Robert Geesik, Die zit gewoon nog in die groep. Ik wou het net vertellen. Laurens ten Dam, gewoon keurig in dat uh, grote peloton. Maar goed, hij is er dus voorlopig uit. We zullen straks wel te horen krijgen hoe dat uh, allemaal verder gaat. Ik kijk naar het peloton. Het peloton inmiddels uh, in die afdaling dus. Vijf minuten en veertien seconden nog maar is de achterstand op de kopgroep van 11. Daarachter, dus één mannetje: Marcato. En daarachter, Sebas? Daarachter de groep met Bouke Mollema en uh, ja ik zat eigenlijk net te bedenken dat ik wel uh, kon gaan beschrijven dat die afdaling wel heel erg mooi was eigenlijk één grote groene vallei die zo'n beetje uh, langzaam op en neer gaat waar je dan tussendoor rijdt met die weg naar beneden toe een mooie afdaling totdat je aan de voet komt van die portelaire maar daar zal dan natuurlijk heel anders nu over denken de weg is weer smal geworden bij het groepje van Bouke Mollema die begonnen is aan die uh, klim van de portelaire dat klimmetje van derde categorie. Het gaat wel behoorlijk eventjes omhoog in dit stukje. Gemiddeld trouwens, 5,5 over die 3,8 kilometer. En als ze naar links kijken, dan zien ze de kopgroep rijden. De eerste renners in deze etappe en worden zojuist dat Marco Marcato... echt op het punt staat om daar aan te sluiten. En dat is toch jammer dan dat ze Marcato moesten gaan... tijdens die vorige beklimming, tijdens die Col Danjes. Daar zie ik een hele grote groep rijden in de Vette... met één mannetje van Euskaltel, geloof ik... Daar vooraan. Dat zal dan Gorka Isagieren moeten zijn. Want Ruben Perez. Die zien wij hier vooraan rijden. In dit groepje met Bouke Mollema. Inderdaad. Ruben Perez zit hier. Dus Isagieren moet daar in zijn eentje rijden. Daarachter dan die grote groep. Met achtervolgers weer behoorlijk samengesmolten. En ik heb de stopbords weer eventjes ingedrukt. Die groep rijdt op zo'n 20 seconden. En daar dan een seconde of 25 achter. Het groepje onder leiding van Luis Leo. Sanchez met Bauke Mollema. Ze zien ze rijden, maar echt heel snel dichterbij komen doen ze ook niet. de een uit de tour van Jeroen Willaert. Bonjour Jeroen. Bonjour, mon petit Dion. Je was uh, vanochtend ook bij de start, hè? Heb ja, je daar maar... een leuk, kun je een leuk verhaaltje over de start op de kaart schrijven voor mij? Eh, ma petite Dion, het is niet mond, maar. <laughs> ja, maar natuurlijk. Het was in Saint-Gaudens, heel erg mooi aan de voet van de Pyreneeën. Eh, heel erg warm daar. Gewoon mooie oude Franse straten. En dat was consternatie om uh, een hoge gast aanwezig... voor het peloton uit, uh, liep hij handen te schudden met iedereen... die achter de hekken stonden te wachten op Thomas Leclerc... en bepaald niet op hem, François Hollande een van uh, de socialistische aanvoerders hier in Frankrijk. Uh, de strijd om uh, presidentschap, de strijd om uh, de presidentsverkiezingen van volgend jaar is losgebarsten. En Hollande is een van de kandidaten met de uh, hete adem uit New York van Strauss-Kahn in zijn nek. Want ze zeggen nog steeds dat die Strauss-Kahn DSK mogelijk toch van invloed zal zijn. Nou, misschien dat dat Hollande heeft gehaast om uh, naar saint gaudens te gaan en in te stappen bij uh, Christian Prudom Die uh, bijna aan zijn jasje moest trekken, omdat hij maar niet uit, van die handen van als zijn kiezers kon afblijven. Goed, nog net op tijd vertrokken dus, nadat uh, de kandidaat ook nog even met de gele trui, met Thomas Verkler had staan babbelen. En daarna was het uh, vertrekken. Uh, en nog even terug, ander verhaaltje voor je, Dion. Het... De arrivee, de aankomst van gisteravond in Loerden. En dan gaat het weer over politie. Politie is hier uitgebreid aanwezig. Ook uh, aan de aankomst. Dan wordt er een heel. Cordonnen, een rij gendarmes opgesteld om het peloton binnen te laten komen voor de overval van de media. Nou, Soms is dat nodig, want op luzard was het echt te gek met cameraploegen die er direct op sprongen. Maar het grappige was, gisteravond toen het peloton binnenkwam, probeerde ook een chaperon, zo'n official van de UCI met zo'n hestje chaperon erop, door dat cordon heen te breken. En die werd ongeveer gearresteerd. Dat was toch al heel frappant hoor. Dezelfde politie die de bussen van Quickster of die ene bus van Quickstep aan het begin van de Tour... heeft st st st.. staande gehouden en onderzocht... Uh, is ook nog in staat om de controleurs van de UCI uh, staande te houden. Ja, En om een blaastest af te nemen bij Johan Bruineel, hè? Ja, de, die schijnt dus echt in de volgkaravaan gestopt te zijn... omdat hij zat te, zat te bellen. Mag ook niet. Maar goed, toen moest hij ook nog blazen, onze Johan. Nou, is iets anders dan dopingcontroles... op zijn voormalige kopman, de Bos, Lance, die binnenkort komt dus. Eh, nou ja, de route dan maar, hè? Ja, doe maar. En op de omleiding, nou dan kom je nog echt eens een keer een kaart tegen. Uh, ineens een bocht om en befoix. En dat prachtige kasteel dat ze zo mooi hebben opgeknapt... en waar je kunt worden rondgeleid. Geen tijd voor vandaag. Door dan naar Tarascon over uh, de route hors parcours. Dat is de omleidingsroute. En daar staat dan ineens een enorme file. Met uh, ook de vader van uh, de Slekkies erin. Met een perssticker op zijn raam. Uh, alles werd afgeleid, inclusief... Uh, het gewone verkeer. En daarna mochten de persauto's via een omleiding weer op. Um, beetje merkwaardige organisatie. Maar goed, ik ben er toch gekomen. Uh, niet nadat we echt ook deze berg de grootste moeite hadden... om door het carnaval uh, heen te breken... van uh, mannen verkleed als vrouwen, als nonnen. Uh, kortom, ook op Plateau de Bijen gaat het weer helemaal maf worden. Niet zo maf is uh, de premier... He, Dionne zag ik hem de groeten doen? Ja, Maase doe dat keer. maar, ja. Mark Rutte, de groeten van het, de bij, van het plateau de Bijen. En ik hoop dat je toch ook even wilt bellen met Robert Geesink. En met Robbie Ruig. Natuurlijk. <laughs> hij, Allemaal bellen. Hij krijgt het <laughs> nog terug. Dank je wel. Adem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 Zeeland. Raccoon, laugh about it. Ja, Guido, ik begin er nog één keer over, maar ik zag een mooi beeld. Rob Ruig, die, uh, ja, die rijdt voor Alberto Contador. Alberto ja, Contador kiest zijn wiel, hoor. Gewoon. Ja, ik zou het ook doen. Als ik Alberto Contador was, zou ik voortaan altijd het wiel kiezen van Rob Ruig. De klimmer uit Valkenburg. Ja, wat moet je anders als je daar woont? Ik bedoel, de Kouberg in de buurt, de Keutenberg in de buurt. Je kunt alle kanten op en dan leer je het wel, hoor. Nee, maar zonder flauwekul. Uh, Rob Ruig is gewoon een prima renner. Hij heeft een wat moeizame start gehad van zijn carrière. Dat weten we. Hij heeft natuurlijk uh, uh, bij Rabobank, bij de opleidingsploeg gereden. Moest daar weg, kwam toen in Duitsland terecht bij een ploegje dat failliet... Uh, ging, werd er weer opgepakt door Bailey Sol, een kleinere ploeg. En kan nu dan bij Vakant Solijzen kunsten vertonen. En doet dat dit jaar absoluut uitstekend. Ik krijg trouwens naar Gorka Izagirre En uh, die miste zojuist een bochtje. Hé, hey, wie ligt daar in het uh, schoekeloen. Uh, is dat uh, Jens Voogt? Jawel, Jens Voogt is uh, de bocht uitgevlogen. En die ligt daar zo. Ja, ik kan erom lachen, want hij staat gewoon weer. Maar uh, hij moet wel de kopgroep laten gaan. En hij lijkt ook niet gewond, Jens Voogt. Ook die heeft een historie van Valpara. Ja, mis daar gewoon een bocht. Terwijl Remit de Gregorio er bijna achteraan gaat. En komt dan voor hem gelukkig in een uh, bosje uh, terecht. En lijkt absoluut uh, niet uh, echt uh, gewond. Hoewel ik zijn linker elleboog zie. Dat zal van een eerdere valpartij zijn. Nog even nieuws over Laurent Tendam Die valpartij. Hoe ontstond die nu? Je zag hem bovenop de top van die Col Coldagnès. Zag je hem een bochtje missen? Hij kwam in het gras terecht. En daar op een gegeven moment was er geen houden meer aan. Want je gaat daar toch met 70, 80 misschien. Wel per uur naar beneden kwam zijn voorwiel waarschijnlijk in een putje of tegen een steen aan. En je zag hem gewoon vol voorover knallen met zijn gezicht op het gras. En hij heeft daar toch behoorlijk veel last van gehad, de dokter erbij. Maar we hebben inmiddels wel gehoord dat Lawrence den Dam zijn weg weer vervolgd heeft. En dan ben ik benieuwd of hij weer net zoveel hardheid toont als een aantal jaren geleden. Toen hij in de afdaling van de Col du Tour Malais viel en zijn complete rug openhaalde. Maar toch gewoon nog die etappe op een fatsoenlijke manier in de eerste de eerste groep finishte. Laurens ten dus, die weer bezig is aan uh, de achtervolging op het uh, peloton. We hebben één koploper, die Izagire, tweedejaars prof. Heeft al een etappe gewonnen vorig jaar in de ronde van Luxemburg. Een uh, nog jonge Bask uit de Euskal Telploeg. En hij heeft 1 minuut en 57 seconden voorsprong op 10 achtervolgers. Daarachter dan Jens Fouck, die gevallen is. En daarachter dan die groep met Bauke Mollema. Komen die dichterbij, die achtervolgers? Ja, die zitten er bijna bij hoor, die zitten er bijna bij. Want Jens Voigt, die zit op de fiets inmiddels weer. Maar die is voorbij door het groepje met Bouke Mollema. Maar dat is ook wel fijn om te melden. Iemand die in het verleden, je zei het al, hier ook zo hard is gevallen. Jens Voigt, dat hij dus gewoon ook weer verder kan. Inderdaad, met die gehavende linkerarm. Het is een gevaarlijke afdaling hoor. De weg is smal, er liggen veel steentjes los. Links en rechts merk je dat het asfalt al een beetje is gaan smelten... Door de toch behoorlijk hoge temperaturen van vandaag. En in die bochten, daar gaat het allemaal behoorlijk stel naar beneden. En dan hoef je maar één keertje eventjes weg te glijden over zo'n steentje. En dan is het over en uit vijf minuten en tien seconden hoor ik trouwens het verschil van het peloton. Uh, uh, er schreeuwt nog iemand iets in me hoor. maar ik kan totaal niet horen wat. Want we zitten vol in die afdaling. Achter Jens Voigt aan. En ik kijk eventjes verder tussen de bomen door naar beneden. Veel eenlingen die daar aan het rijden zijn. En het groep met Bauke Mollema zit uh, inmiddels tussen de auto's. De meeste ploegleiderswagens moeten barrage maken, moeten naar de zijkant. Dus dat kan niet anders betekenen dat zij strakjes weer gaan aansluiten. Of in ieder geval heel dicht in de buurt zitten van die, in, uh, die eerste achtervolgers... op die eenzame koploper, de Bask Benyad die van de Euskotelploeg. En wanneer, wanneer begint nou de echte klim naar Plateau de Beien? Die begint, uh, even kijken, terwijl we vol in die afdaling zitten. Uh, vanaf Le Caban. dan gaat de weg echt omhoog. En dat betekent dat, dat we op 16,5 kilometer van het einde zitten. En op 152 kilometer dan gereden hebben. En wat staat er nu op de teller? Nou, 122 ongeveer. is dus nog zo'n 30 kilometer, Dionne. Oké, okay, dankjewel. Doe voorzichtig daar in die afdaling. Dit was uh, het tweede uur van Radio Tour de France. Na vieren gaan we natuurlijk verder. We zijn er tot uh, half... Nee, nee, tot zes uur. Tot zes uur zijn we er. En uh, straks zitten hier Aard Vierhouten en Tom van het Hek. Ik wens u veel plezier daarbij. En ik zeg graag tot morgen. Luisteraars, blijft aan uw toestel.